Dit, was... Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Eemnes en Eembrugge 3. En de A9 ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp 5. A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk 3. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen 5. A28 naar Utrecht bij Amersfoort 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zee. Zandvoort. de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de Watertoren. Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Okay. Okay. Internet. Internet. www.zfmzandvoort.nl zie I'm <laughs>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 to the world.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 can send away sing 6.9 FM